Half uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voor de rechtbank in Utrecht is Gukmen T. voor het eerst voor de rechter verschenen in een voorbereidende zitting. T. staat terecht voor de aanslag in de tram in Utrecht, waarbij vier mensen om het leven kwamen. Tegen de rechter zei hij dat hij geen democraat is en dat hij de Nederlandse wetten en de rechtbank niet erkent. Als verklaring voor zijn daad zei T. dat de profeet belachelijk wordt gemaakt en dat moslims door Europese militairen worden vermoord. Volgens het openbaar ministerie zijn er sterke aanwijzingen dat Gukmen T terroristische motieven had. aan het slot van de zitting scholden nabestaanden de verdachte uit voor lafaard. Kukmentee zit nu weer in de terrorismeafdeling in Vught. Deze zomer gaat hij voor onderzoek naar het Pieter Baans Centrum. In het water langs de Zeeuwse en Vlaamse kust zitten steeds meer kleine pietermannen, giftige visjes. Vergeleken met twintig jaar geleden zijn het er vijf keer zoveel, zegt het Vlaamse Instituut voor de Zee. Pietermannen hebben er altijd gezeten, maar door de opwarming van de Noordzee worden het er steeds meer. Hun stekels zijn giftig en wie erop trapt, heeft er veel last van. De politie en de Fiscale Opsporingsdienst, de FIOD, hebben 15 invallen gedaan bij verschillende bedrijven en woningen. Ze deden dat in een groot onderzoek naar btw-fraude... witwassen en valsheid in geschriften bij de export van auto's. Het onderzoek richt zich op vier grote autohandelaren... die tweedehands lease-auto's hebben verkocht... aan buitenlandse handelaren tegen grote sommen contant geld. De belastingdienst zou 21 miljoen euro zijn misgelopen. Er is niemand aangehouden. De Fiat vermoedt dat er nog veel meer btw-fraude... met autobedrijven wordt gepleegd in Nederland. Dan nog het weer. Geregeld zon, maar ook stapelwolken. In het noorden kan er plaatselijk wat lichte regen vallen... en het wordt 20 tot 25 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan wat koeler. Dan wordt het 17 tot 22 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is er de Hart van de ANWB. Er staat 5 kilometer file op de N305 rond de Almere. vanwege het aflopen van het DEFCON 1-festival. bij de aansluiting met de A27, 25 minuten vertraging. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 En natuurlijk zegt dan iedereen van... ja, hoe kan dat nou? En hoe komt dat dan? En noem maar op allemaal... ja, daar kunnen we ons verliezen... in allerlei zaken... die allemaal gebeurd zijn. En denk ik van... ja, nou, jongens... laten we dat nou maar aan de artsen over. Ja. Het resultaat zoals het nu is... dat is al erg genoeg. En we worden de familie natuurlijk als eerste. Dat is natuurlijk vreselijk. Ja.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 Nou ah ja, dat is dat beroemde niet nee kunnen zeggen. Te veel, hè? Ja, maar dan breng je jezelf in de problemen, ja, en dan is dit verdomme. Ja, dat, dat, dat is afschuwelijke resultaat. Gewoon te veel nemen. Ja. En, en natuurlijk, die Kroosveld-Jacob heeft niets te maken met, met te veel werk. Uh, uh, artsen hebben toen gevraagd: van, van, zijn jullie in, in Engeland geweest? Hè? Want het is natuurlijk een beetje afgeleid van die BSE, die gekke koeienziekte. Mm. Uh, ja, waar is het geweest? Heel lang geleden. En dat, maar een heleboel dragen het bij zich. Met een heleboel mm. van die verschrikkelijke mm. virussen. Maar als, het, als er geen trigger is... dan kun je er 120 nee, mee worden. Gebeurt er gebeurt er niks. Ja, ja. Is je trigger ja. er wel, gaat dood. Precies. Maar ja, nu, nu uh, uh, was die, is die trigger bij Erik natuurlijk wel ontstaan. Hè? Door, door zijn behandelingen en dingen. En noem maar op allemaal. Ja, En dan, en dan heb je dit. Ja. Maar is het uiteindelijk...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 we gaan, door, we gaan Erik ook eren door ermee door te gaan. Ja, dus dat is in de, dat is in de, in de geest van is dat ja, het, de geest. het mooie daarvan. Ja. Uh, volgende ja. week is de, uh, de uitvaart. Ja, volgende week woensdag aan de Vergierdeweg in, uh, in Haarlem. Dus de, ja, de crematieplechtigheid. Ja, oké. Okay. Ja. Nou ja, het zal ongetwijfeld ja. druk worden, uh, want de ja. jazzwereld kent hem als geen ander.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 Aan de andere kant, door er veel over te praten... helpt het je wel dus ja. goed, over een emotie heen. Ja. He? Dus dat, dan, dan, dan... heb je een soort van... repeterenmodus. Ja. Een soort verwerking ja. is het ook. Ja, verwerking. absoluut. absoluut. Ja, ja, ja. 60 nou, jaar, het ja. is een ja, leeftijd. Is niet niks. Zijn we het over eens. Ja. In ieder geval uh, sterkte met uh, woensdag. Ja. En uh, de ontwikkelingen... van Jesse Antwoord horen wij graag. Dus ja. of je daar iets, uh, iets wil komen stel. Ik... Ik blijf, uh, jullie, komen, ja. ik blijf jullie met, met plezier lastigvallen. Ja. Ja. Nou, dat vinden we goed, ja. Hans. Bedankt. Ja. Dankjewel.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 Yes, I will teach you how to walk. You teach me how to fly. fly. We shall sing in perfect tune and harmony.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 Dus wat dat betreft is het helemaal niet nieuw. Het is niet gek. Ik probeer het een beetje te verstaan naar de wat zwaardere activiteit. Dus de zwaardere categorie. Ja, maar je moet wel zorgen dat het niet zwaarder is. Milieucategorie 2.0. En geen overlast, geen stankoverlast, en geluidsoverlast. Daar moet je wel op letten. Maar aan de overkant is daar ruimte genoeg voor. Maar dat is een beetje dubbel gebruik van grond. En ook bij die verdichtingsstudie kijken we ook daarnaar.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 Nu kan je nog zeggen, ik wil graag zo'n vierkante meter, zo breed, zo hoog. Ja. Als ja. het gebouwd is, het gebouwd. Ja, ja. ja maar de, de, alles andere ondernemers mogen inschrijven. Dus, dus wat dat betreft, uh, ook die aan de, dus nog aan de curry 3 op zitten. Ja, ja. En, en er is een inventarisatie. Er is meer behoefte als dat er uh, ruimte was toen het idee was om die curry over te zetten. Dus aan de andere kant zit er het vooraan. Er komen dus meer.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 Zijn, want we hebben ook behoefte aan, aan woningen. Ja, je moet zeker dus... woningen hebben, maar ik blijf toch een beetje uh, met het idee zitten dat uh, wat de kei vraagt is in optiek van de gemeente te veel. Ja, nou, hoe de, kom, je de, daar, de, hoe kom je daar de, dan uit. Nou, ja, de, de, je kan geen handje klop doen. Hè? Nee, de, de woningbouwvereniging, uh, dat is, uh, die zal ook water bij de wijn moeten doen. Maar, maar is gewoon, kan... dit is de boekwaarde. Ja, oké, okay, dit is de boekwaarde, oké, okay, maar daar kan je ook over discussiëren. Er zit natuurlijk ook.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 Ga je toch ja, dan, weer een Dan realiseren. ligt het een beetje bij uh, uh, bij de wethouder en zijn ambtenaren om die draaiing erin ja, te krijgen. Ja. ja nou, ja. nou wij, uh, wij gaan dit Het klinkt horen. gunstig. Uh, ja, en, en de, de, de ondernemers zijn ook heel positief ja, over. Ja, dus die ja. zeggen ook: Hey, wij zien nu ook kansen in plaats van alleen maar uitplaatsen en dan regelen. Dus nou, wij dat lijkt gaan orde. dit we gaan dit op de voet volgen ja, en uh, wij praten met. En de, de, de, de bedrijventerrein en, en de wethouder. En wij, uh, wij hopen ook dat snel. Een... Ja, je kan ook, het is ook wel leuk om dan als we iets verder zijn. die Werner uh, Kornraad uit te ja, nodigen. Ja, of, of, of, of, of één of twee van die ondernemers die daar zin in hebben. Dan krijg je ook uh, een beetje in beeld uh, wat daar ja. is. Het is uh... Gaan wij zeker doen. Yes? Oké, okay, okay, nou, bedankt. Uh, dank voor uw uitleg. Dankjewel. Ja, Dankjewel. Ga straks even uh, lekker zwemmen. Hè? Twee uur, hè? Twee <laughs> uur hè? Zwemmen, zwemmen? zwemmen. Bij de Rennesbrigade uit altijd. Ja, met de Rode. Ik wens je veel plezier. Ja. Prima, en uh, tot vanavond. <middels> met de vlam in de pijp. Scheur ik door de Brennerpas. Met mijn 30 tonnen diesel. Ver van huis, maar in hun sas. Met de vlam in de pijp. Door die eindeloze nacht. En dan moet ik even denken.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 Met de blam in de pijp, scheur ik door de brenner pas. Met mijn 30 tonnen diesel, ver van huis, maar in mijn sas. Uh. Al uh, een aantal maanden, zo niet jaren, wordt hier in het dorp gegonst over het plan Miezebeek. En uh, de heer Miezebeek heeft mij ooit iets verteld, uh, dan moet je niet plan Miezebeek uh, noemen, want anders is het weer zo GBZ-achtig. Ja, ook ja. En die, die link die wil ik daar helemaal niet bij leggen. Want het is een, een, een, een ding... waardoor meerdere evenementen... organisatoren... Rob is er ook van IJsbaan... gesproken is van... Goh, wat moeten we nou met dat plein? Want het ja. wordt gebouwd en we willen wat meer ruimte. We willen een goede plek voor het podium. nou Die is inmiddels gevonden. En, en, en toen ben jij gaan zitten Leo. En hij heeft, heeft een plannetje bedacht. Dat heb je...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 Zoals de muziektent die er nu staat... die is, daarna, is daar zelfs heel goed in geïntegreerd. Ja, de de, dus. de, de, de muziekpaviljoen... daar zijn, zijn de van <laughs> vanuit. Ja, maar dat, ja, maar dat is, dat dat is het verhaal. Ja. Ja. Het is een plan. Als, ja, en, hij staat, en, en, hij staat en, en, erin van gedraaid... zodat je hem ook nog kan gebruiken. Ja. Um, maar het, het is natuurlijk wel verbazingwekkend... dat er zijn een aantal participatiebijeenkomsten geweest... Uh, voor bewoners. Bewoners vinden het prachtig als, het, uh, uh, als daar reuring is. En...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 Er wordt een, uh, een projectmanager aangesteld en die gaat het, het project draaien. Maar dan geven ze allemaal en, tegelijk het plan Misebeek. En tot mijn grootste verbazing: het eerste gesprek wat ik met hem heb, zegt hij uh, van. Uh, zeg Weet u jij dan, dat zegt... zegt u meneer Misebeek maar wat u <laughs> graag zou willen? Is er nou wat ik graag zou willen? Daar ben ik al 2,5 jaar mee bezig. Hier is het. Dus ja, dat ken ik helemaal niet. Ja, dan, is het. dan gaan we eerst even terug. Uh,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 De, de, de, de nou ja, een, een, een, een enkeling die daar woont, die wist er, er wel en, van en die wist er wel van en die heeft er ook naar gevraagd. Ja. En toen gingen de oren gingen klapperen. Dus ja. uh, ik hoor jou net maar zeggen. Uh, dat zegt mij al genoeg. Uh, wij weten waar we over praten. Voor de, kan je kort samenvatten wat het plan Miesenbeek behelst voor de, uh, de mensen uh, die luisteren? Het is eigenlijk heel simpel. Het uh, gaat over het de, de, de rotonde die.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 Niet meer echt iets gebeurt. Maar toch volgend jaar, toch hopelijk dat er toch wel uh, actie wordt ondernemen. ondernomen. Ja, het, uh, het lijkt mij uh, duidelijk: uh, een, een nodig plein. Het, het plein is oh, ja, nodig voor een muziekfestival. Het plein is nodig voor een ijsbaan. Het plein is nodig om uh, als dorp. Kern te fungeren. Je moet allerlei verkeersmaatregelen nemen. Je moet het dorp afsluiten. Je hebt gezien afgelopen weekend hebben we een hartstikke leuk evenement gehad. Toen was het ook afgesloten. Maar toen was alles afgesloten. Dan, moet, dan is, rijdt de bus vanaf morgen 8 uur al niet meer. De hele dag niet. Nou, dat, dat kun je allemaal voorkomen door, door als je vanmiddags pas om 6 uur begint met het evenement. Die, je kunt gewoon op het plein opbouwen. En, en, en de bus die stopt gewoon om 4 uur 5 uur met rijden. En dan, dan is de bus nog steeds in het dorp. Ja. Dus ja,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 Ja, over bomen kan je discussiëren, die kan je herplaatsen. Dus je hoeft Precies. Per, per definitie hoef je niet om te Precies. hakken. Hoewel, als ik op de, uh, bij de kerk kijk, zijn er behoorlijk wat de bomen zo maar ineens omgehakt. Heel raar, Maar ja. dat is ja, uh, ja, ja, uh, daarbuiten. Ja. Hey, uh, dit jaar? Ja. IJsbaan komt er? Ja. Uh, hetzelfde aantal uh, meters? Uh, waarschijnlijk zelfs iets groter. En dan... Uh, ja, zoals uh -huh. e we nu tegen de ligt. Anders, maar Leo vertelt een beetje over een ander plan. Precies wat Rob net aanhaal. Je kunt die strand, je kunt die, die meer voor die nieuwe locatie neerzetten. Dus ja. Dat hebben we omgedraaid. Dus we, ja. daar komen andere faciliteiten voor. Ja. En uh, eigenlijk, de opzet blijft hetzelfde. De ijsbaan zal zelfs, zelfs ietsje groter kunnen worden. Dan praat je over 10 meter, 10 vierkante meter. Precies okay, nou, uh, ja, wat erop zegt. Die bomen zouden eigenlijk ook in het nieuwe plan staan er ja. op dat plein geen bomen. Niet omdat wij geen bomen willen, maar gewoon omdat... De het de plein is klaar. En yes. die bomen kan je oppakken en aan de overkant zetten. als Je, als ja. je dat zo. En en al je kan met, met bomen van alles. Je ja. ziet er tegenwoordig bomen van 20 meter hier verplaatst worden. Ja. Dat kost een beetje, maar dan heb je ook wat. Dat kan.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 Bedankt jullie voor de komst. Dankjewel voor het dankjewel. En ja. uitleggen nogmaals. Dus. En wij ja. volgen het toch wel. Ja. Want uh, iedereen wil daar een ook. mooi plein. Heerlijk bedankt. Je ja. schakelen. Uh, dankjewel. Wij schakelen gelijk over naar uh, de agenda. Daar hebben we misschien nog wel een minuutje of, uh, of wat voor. En het eerste onderwerp is 23, Dat uh, tot en met uh, 6. Wonderkamer in het Zandvoort Museum. Ja, dat is een jaar. Dat is in Ik het, heb dat nog in niet het Museum. Oké. Okay.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 Rosé aan zee. En ditmaal is het bij nautiek Ja. Van zal half u, zes tot half acht. Het zal u niet ontgaan zijn dat Culinaire Zandvoort begonnen is. En we de goed Zandvoortfeest. feest. Leuk gezond. Vanavond komt weer iedereen. En, uh, en morgen ook. Ja. En dan uh, we hebben uh, 30 juni morgen de huiskamerconcert van uh, Studio Anthony. Oh. In de nou, Oosterpark um, staat 44 het, en nu zijn een, we er doorheen, denk ik. We, we hebben we nog één minuutje van, van Rob, heb ik. En daar uh, sluiten we dan ook maar af. De techniek van Rob Harms-Richterschie heeft voor ons water verzorgd. Gert van Kuik en G. Rutte die hebben de redactie gedaan. En G. Rutte, bedankt voor het presenteren. Ja, dank, ja dankjewel, mensen van En wij wensen iedereen een prettig weekend. In de